Marek Ampersen met het NOS-journaal. De uitslag van de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen laat nog op zich wachten. De laatste tussenstand werd om twee uur bekendgemaakt door de kiescommissie. Op dat moment ging president Erdogan aan de leiding met zo'n 92% van de stemmen geteld. Erdogan zou ruim 49% van de stemmen hebben gekregen. Zijn tegenstander, oppositieleider Kuluc Darolu, 45%. Als niemand meer dan 50% van de stemmen haalt, volgt over twee weken een tweede ronde. De baas van het Russische Wagner-huurlingenleger heeft geprobeerd een deal te sluiten met Oekraïne, meldt de Washington Post. De leider zou het Oekraïnse leger meermaals hebben aangeboden de locaties van de Russische troepen te delen. In ruil daarvoor wilde hij dat Kiev zijn militairen terugtrok uit Bagmoed, waardoor Wagner wordt gevochten... Oekraïnse bronnen zeggen tegen de krant dat het voorstel van de leider werd afgewezen omdat hij niet werd vertrouwd. De VS wil niet op het bericht reageren. Frankrijk levert de komende weken nieuwe militaire steun aan Oekraïne. Het gaat om tientallen lichte tanks en panzervoertuigen. is bekendgemaakt na een ontmoeting tussen president Macron en de Oekraïnse president Zelensky. De twee spraken elkaar gisteravond tijdens een diner in Parijs. De Fransen gaan bij de levering van het materieel ook Oekraïnse soldaten trainen. In Mexico zijn bij een ongeluk zeker 26 doden gevallen. Op een snelweg botsten een vrachtwagen en een busje op elkaar. Van de vrachtwagen bleef alleen de oplegger achter op de plek van het ongeluk. Het lijkt erop dat de chauffeur die heeft losgekoppeld en er daarna vandoor is gegaan. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten van Mexico. Het weer. Er trekt bewolking over het land. Het is 8 tot 11 graden en er staat weinig wind.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 I think I Niemand weet dat ik hier soms schuilen, als een clown met een fake lach Rolex is aan maar piquet in een safe gat. kon dat maar niet redden van tijden dat ik niet mis zat dit manier is niet alles en dat weet ik Ik ga voor het mijn hart aan twee gezichten met een facelift, ik meen dit Moet opnieuw leren te vertrouwen, voor mensen in mijn rugdum Ik word never meer de ouwe, uh. Heb zoveel bagage, maar wie helpt je echt mijn shower? Uh. Lijken in mijn kas, waar ik niet meer om kan berouwen, uh. Stappen ondergaan die ik niet meer kan onderbouwen, maar, maar ik weet zeker dat ik veel meer ben dan, ah.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 nu nog gaan